Kees Konijn en de Pop van Pek Kees Konijn was het ondeugendste dier van het bos. Hij haalde vaak grappen uit met de andere dieren. Op een dag wilde Victor Vos het lekkere kippetje dat hij bij een boer had gestolen gaan opeten. Maar hij kon het niet meer vinden. Victor Vos had meteen door dat Kees Konijn de kip had verstopt. Hij besloot wraak te nemen. Hij pakte een zak, een bos stroo en een koolraap en daarvan maakte hij een pop. Hij smeerde de pop van top tot teen in met zwarte kleverige pek. Daarna trok hij de pop een jasje, een broek, handschoenen en schoenen aan en zette een strooien hoed op zijn hoofd. Hij zette de pop langs de kant van de weg en ging zelf achter een muur zitten om Kees Konijn op te wachten. Het duurde niet lang of Kees Konijn kwam eraan. Hij zag de pop en bleef staan. Hallo vriend, zei hij, wat doe jij hier? De pop gaf geen antwoord. Waarom geef je geen antwoord? Wie ben je? vroeg Kees Konijn. De pop zei natuurlijk niets. Ben je soms doof? vroeg Kees Konijn. Dan zal ik wel dichterbij komen en wat harder praten. Maar zelfs toen hij heel hard schreeuwde, gaf de pop geen antwoord. Wat ben jij een onbeleefd persoon, zei Kees Konijn. Vooruit, geef antwoord, anders krijg je een draai om je oren. De pop zei niets. En toen gaf Kees Konijn de pop een draai om zijn oren. Maar toen hij zijn voorpoot terug wilde trekken, bleef die aan de pop kleven als stroop aan een lepel. Laat los! schreeuwde Kees Konijn en hij gaf de pop een klap met zijn andere poot. En ja hoor, ook zijn andere voorpoot bleef aan de pop kleven. Als je me niet loslaat, geef ik je een schop, zei Kees Konijn. De pop bewoog niet. En toen gaf Kees hem een schop, eerst met zijn ene achterpoot en toen met de andere. En natuurlijk bleven ook zijn achterpoten aan de pop kleven. Laat los of ik geef je een kopstoot, riep Kees Konijn. De pop zei nog steeds niets. Kees Konijn boog zijn kop en stootte hard tegen het hoofd van de pop. En toen bleven ook zijn lange oren aan de pop kleven. Op dat ogenblik sprong Victor Vos achter de muur vandaan. Nu heb ik je te pakken, lelijke kippendief, riep hij. Hij trok Kees Konijn los en stopte hem in een zak. Oh, je gaat me toch niet in de distelstruik gooien, aardige Victor Vos, jammerde Kees Konijn in de zak. Ik ga je braden en opeten, zei Victor Vos. Oh, dat vind ik niet erg, zei Kees Konijn, als je me maar niet in de distelstruik gooit. Wat bedoel je, waarom smeek je me niet je vrij te laten, zei Victor Vos. Zo heb ik geen plezier van mijn wraak. En als ik je nou smeek me niet in de distelstruik te gooien, zei Kees Konijn. Dus je bent bang voor distels, hè, lachte Victor Vos. Bedankt voor de tip. Nu weet ik tenminste hoe ik je het best kan straffen voor het stelen van mijn lekkere kip. Hij liep naar een struik met heel scherpe stekels. En hij smeet de zak met Kees Konijn erin in het midden van de struik. De struik was zo hoog dat hij de zak niet meer kon zien. Au, oei, oei, au, klonk het eerst uit de struik, maar toen hoorde hij, ha, ha, ha, ha, en toen zag hij dat Kees Konijn uit de zak was gekropen en lekker aan een distel knabbelde. Wat dom van je, Victor Vos, zei hij, je had moeten weten dat ik in een distelstruik ben geboren en dat ik zo'n dikke vacht heb dat ik die stekels niet eens voel. O, oh, wat zijn die distels lekker! Wil je er ook een proeven? Nee, je wilt natuurlijk die malle pop van je weghalen... voordat een van de andere dieren eraan vast blijft kleven. Victor Vos gromde en tanden knarste en liet zijn vuist zien. Ik krijg je nog wel, akelig konijn, schreeuwde hij. Hij liep woedend terug naar de weg... En hij gaf de pop een draai om zijn oren. En wat er toen gebeurde is gemakkelijk te raden. Victor Vos bleef met zijn poot aan de pop kleven. En wat hij ook probeerde, hij kreeg hem niet los. En Kees Konijn stond op een veilige afstand Victor Vos heel hard uit te lachen.